6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Dalai Lama treedt af als politiek leider van de Tibetaanse regering in ballingschap. Hij vindt het tijd dat hij wordt opgevolgd door een leider die vrij wordt gekozen door het Tibetaanse volk. De Dalai Lama wil zijn opvolging regelen tijdens de zitting van het Tibetaanse parlement in ballingschap die over een paar dagen begint. In een toespraak zei de Dalai Lama dat hij wel aanblijft als spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten.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 en Marcel Ooster. Donderdag 10 maart, goedemorgen, ook vanochtend gaat het weer veel over Libië. Daar wordt zwaar gevochten tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi. Het laatste nieuws hoort u vanochtend van verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij was aan het front. Er wordt vandaag en morgen vooral gepraat over Libië in Brussel. Door EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de rol van de Europese Unie... praten we straks met oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. En ook de NAVO voert overleg over Libië. Met voormalig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer... spreken we over de mogelijkheden die de NAVO... Ook in Marokko zijn hervormingen op handen. De koning heeft ze zelf aangekondigd. Marokko-kenner en historicus Herman Obdijn is te gast na half acht. En over het staatsbezoek van onze koningin... hoort u Marieke de Vries vanuit Qatar. Geweld in die voorkust wordt steeds heviger. De gekozen president gaat vandaag proberen... zijn belegerde hotel te verlaten. Correspondent Paulien Baks vertelt wat er gaande is. En hier in Nederland mogen 17-jarigen straks misschien al gaan autorijden. U hoort het commentaar van de stichting... Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het schaatsseizoen wordt komende dagen afgesloten... In Insel, op de beroemde buitenbaan, leerde Annie Vriesingen zo ongeveer schaatsen. We spreken haar straks. En van de vaart is door in de Champions League. Amsterdam heeft last van scooters. En Utrecht van Spreeuwen. En de Belgen van Modern Taalgebruik. Dat vinden zij niet plezant. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet. U kunt U ook uh, meekijken op de webcam. NOS.nl en radio1.nl. En Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u op Twitter terecht. Ons adres daar is NOS Radio 1. Ja, u hoorde het al: een team van de BBC is bijna 24 uur vastgehouden door libische militairen. De drie zijn bedreigd en mishandeld, vertelt een van de teamleden. When we arrived this, uh, this place, this detention center, scary place. Uh, as soon as I get out of the car, one of the guys, soldiers, he hit me by his gun, is clashing cough on my on my back. I dropped on the, on the, on the ground er werd geslagen met een geweer en alle drie zijn ze vastgezet. Het team was op weg weg naar de stad Savia waar zwaar wordt gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Bij een blokkade zijn ze tegengehouden. tijdens de detentie zonk de moed ze in de schoenen. So when you try to be as confident as you can, reassure yourself you dat je een the BBC staff and you hold a British passport, but actually when you find yourself in some very unpleasant surroundings being pushed around, being blindfolded, being gagged and then hearing guns being cocked It ja, de mond gesnoerd, geblinddoekt en toen werden de geweren doorgeladen. De drie vreesden voor hun leven toen het leek of ze geëxecuteerd zouden worden. And they start shouting borro borro go go and I thought they're going to shoot us from behind and it didn't happen but I was thinking this is the end. De drie Libische verslaggevers zijn inmiddels vrij. De Libische regering heeft de Britse omroep excuses aangeboden internationale gemeenschap is in debat over militair ingrijpen in Libië. Europa dringt aan op het instellen van een vliegverbod boven Libië. Verenigde Staten zijn daar ook voor, maar willen alleen ingrijpen als de Verenigde Naties toestemming geven. Ambassadeur van de Verenigde Staten bij de NAVO benadrukt dat ze niet op eigen initiatief zullen gaan opereren. It NATO, partners it for a full spectrum of de NAVO treft wel alvast voorbereidingen voor een militair ingrijp. Het Europees parlement weet het wel. De internationale gemeenschap moet iets doen. Dat zegt Guy Verhofstadt, fractievoorzitter van de Liberalen. Creating een no fly zone en stoppen de bombing van deze cities in de handen van de oppositie. Verhofstadt pleit dus voor militair ingrijpen. Europarlementariër Dirk-Jan Epping reageerde daar fel op. Volgens hem heeft Verhofstadt, net als een aantal andere EU-leiders... boter op zijn hoofd, jarenlang deden politici namelijk... wel gewoon zaken met Gaddafi. Al dus Epping. Het gaat vooral natuurlijk om Berlusconi, maar het gaat ook om Sarkozy. Uh, het gaat om, uh, om Verhofstadt. Uh, het gaat ook om Tony Blair bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk zijn alle grote leiders in Europa zijn daar geweest... Uh, en die hebben uh, Gaddafi in de bloemetjes gezet... en daarmee zijn positie gelegitimeerd. En ze zagen in hem, in hem de excentrieke uh, leider, een beetje een bizarre figuur... Uh, maar niet de moordenaar die hij was. De komende dagen moet internationaal overleg uitsluitsel geven... over de discussie of er nou wel of niet wordt ingegrepen in Libië. Intussen blijft het onrustig in Libië zelf. Bij onder meer Ras Lanouf voerde Gaddafi getrouwen opnieuw luchtaanvallen uit. Alla, schenk ons de overwinning, riep een van de Kadhafi-aanhangers. In de buurt explodeerden olieopslagtanks en oliepijpleidingen. Libische autoriteiten en de opstandelingen geven elkaar de schuld. Correspondent Hans-Jaap Melissen was gisteravond in Ras Lanouf. Ja, zware artillerie is ingezet eigenlijk aan beide kanten... hoewel Kadhafi daar meer van uh, blijkt te hebben, of schijnt te hebben... dan de opstandelingen die vaak ja, een beetje stonden toe te kijken... ook hoe uh, ze met een Kalashnikovs weinig konden uitrichten. Maar er is heel veel angst in dat gebied voor andere installaties... Voor, voor spullen van LPG, uh, dat als zwaar zou kunnen exploderen. Het is een hele belangrijke, strategische plek... maar ook een hele gevaarlijke plek om dit soort gevechten te hebben. Sjaap Melissen van de omroepen na acht uur... vertelt hij wat er de laatste uur is gebeurd. Dan naar Marokko, waar de grondwet democratischer wordt. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed aangekondigd... in een toespraak op televisie. De koning Mohammed belooft meer democratie en ook meer zeggenschap voor de Marokkaanse regio's. Vorige maand gingen in Marokko duizenden mensen de straat op. Daarbij eisten betogers dat de koning minder macht krijgt. Een commissie gaat nu onderzoeken of hervormingen van de grondwet in Marokko mogelijk zijn. In Tunesië, het land waar de opstanden in de Arabische wereld zijn begonnen... worden de symbolen van de dictatuur langzaam maar zeker afgebroken. De rechter heeft de partij van de gevluchte dictator Ben Ali officieel ontbonden. Een uitzinnige menigte stond voor de rechtbank toen het nieuws naar buiten kwam. Tunesië is vrij en de partij van Ben Ali is weg. De Tunesiërs juichen. 23 jaar lang was Tunesië feitelijk een eenpartijstaat met dictator Ben Ali aan het hoofd. Nu is die partij dus officieel verboden. Dan Amerika, waar in de staat Wisconsin de Republikeinen vannacht een politieke overwinning hebben geboekt. Na weken van protest, u heeft daar veel over gehoord in het Radio 1-journaal, is het ze gelukt om een omstreden wet erdoor te krijgen die de macht van vakbonden aan banden legt. Correspondent Ron Linker in Washington. Ron, hoe willen de Republikeinen die vakbonden dan aan banden leggen? Ja, Wisconsin zit aan de grond, dus wil de republikeinse meerderheid niet alleen fors gaan bezuinigen, maar ze willen ook dat de macht van de ambtenarenvakbonden aan banden moet worden gelegd. De democraten die in de minderheid zijn, die zagen de bui al hangen en dus zijn ze letterlijk de staat uitgevlucht. Ze zijn ondergedoken, omdat er dan niet genoeg parlementariërs in het parlement waren, zodat er gestemd kon worden. Er is wekenlang gedemonstreerd, tienduizenden mensen hielden een sit-down-staking in het gebouw van het Capitool, daar in Wisconsin, maar vanavond. Vannacht jullie tijd is het de Republikein dan toch gelukt... om met een, met een procedurele truc die wetten toch doorheen geloodst te krijgen. Hmm. En hoe ziet die truc eruit, Ron? Wat hebben ze dan gedaan? Nou ja, eerst probeerden de Republikeinen die Democraten nog te laten oppakken... met de sheriff, maar dat was geen haalbare kaart. En Dus is er gekeken naar procedures. Het gaat om het quorum. Hè. Een minimum aantal parlementariërs dat aanwezig moet zijn... om te kunnen stemmen over die begroting. Nou, de truc is dat ze uit het wetvoorstel alles hebben gehaald wat direct hoort bij een begroting. Nou, daardoor verviel dus de noodzaak van het quorum. Kon er gestemd worden over de rest, het eh, aan banden leggen dus van die vakbonden. En zonder dat ze het aankondigen, eh, brachten ze die kale wet dus in stemming. Maar zoals je hoort, gaat dat niet zonder verbaal protest. This proposal would not trigger the special quorum requirement. Clerk Paul Rolf. No, excuse me. This is a violation of law. This is not just a rule. It is the law. Be... Oké, okay. ja, Protest in de zaal he. je hoort het, maar je hoort ook hopelijk de hamerslag, want er werd gewoon ja. uh, gestemd, 18 tegen 1. Die wet is aangenomen een paar uur geleden. En wat heeft die wet voor gevolgen voor de ambtenaren? Het gaat om wat ze hier noemen dan collective bargaining. Hè? Vakbonden die onderhandelen namens beroepsgroepen met werkgevers. Nou, als vakbonden dat niet meer mogen, en dat, dat is het gevolg van deze wet... Dan, dan betekent dat dat werknemers ambtenaren op zichzelf zijn aangewezen. In dit geval dus de ambtenaren van Wisconsin. Dat is helemaal niet erg, zeggen de Republikeinen. Want doordat de vakbonden allerlei rechten hadden verworven voor hun werknemers... kunnen bedrijven in de staat nauwelijks de concurrentie aan. En als die wet van straks dus van kracht wordt, gaat dat dus allemaal veranderen. Nou, zouden wij denken, Wisconsin... Nou en, het is maar <laughs> één staat, rond, Maar dit zou wel eens gevolgen kunnen hebben?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 gezet onder een verordening dat de gouverneur bij een financiële noodsituatie... gekozen volksvertegenwoordigers buitenspel mag zetten. Dus het gaat in heel het land hart tegen hart. Wisconsin zou wel eens het begin kunnen zijn... van een reeks confrontaties tussen links en rechts. Ron van Linke vanuit Washington, dankjewel. Door naar Duitsland daar ligt het treinverkeer nagenoeg stil door een staking. Treinmachinisten van zowel goedere treinen als passagiertreinen... leggen het werk neer, ze eisen meer loon, zegt deze vakbondsman. Ons ziel is een vlechtentariefvertrag. Dat signaal, urabstimmung, maar ook dat signaal des jetzigen Arbeitskampfes ...sollte bij de Arbeitgeber mittlerweile deutlich aankomen. Ze sollen aufhören, ihre verweigerungshaltung zu spielen... ...en wirklich verhandlungsfähige angeboten voorleggen. Werkgevers moeten eens dus ophouden met het ontkennen van het probleem... ...en met ons gaan onderhandelen, zegt de vakbond. Duitse spoorwegen spreken er schande van, van de acties... ...waar de reiziger de dupe van wordt, al dus de spoorwegen. We werden hier in Geiselhaft genomen En het ärgerliche is dat het Schluss de kunde... Der leidtragende is. En dat is iets wat ik zeer kritiseerde. En daarom moet het gebod der Stunde zijn: verhandelen, verhandelen, verhandelen. Ja, de werkgevers willen naar de onderhandelingstafel, zegt deze woordvoerder. Acties duren tot tien uur vanochtend. Het zwaartepunt van de acties ligt in het oosten van Duitsland, bij Halle. Geen executies meer in Illinois. De Amerikaanse staat heeft de doodstraf vannacht afgeschaft. Ook de straf van gevangenen die nu in de dodencel zitten wordt omgezet in levenslang. Volgens de gouverneur was het de moeilijkste beslissing die hij ooit heeft genomen. This was the most difficult decision that I've made as governor. It was made after many days and nights of reflection and review. I made this decision today to sign the law passed by the members of the General Assembly. It became law today with my signature. is de 16e Amerikaanse staat waar de doodstraf nu is afgeschaft. In totaal zijn daar twaalf mensen omgebracht. En dan hoort u nu een geluid. Goedavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Big Brother Awards. Deep packet inspection. Zijn er deep packet inspectors in de zaal aanwezig vanavond? En de winnaar is... Translink? Ja, de Big Brother Awards werden uitgereikt gisteravond. En TransLink, het bedrijf achter de OV-chipcard, is in de prijzen gevallen. Ook de minister voor Veiligheid en Justitie trouwens, een van de grote winnaars. Beiden kregen de Big Brother Awards. Prijs voor de persoon of bedrijf die het meest de privacy schendt. TransLink kwam de niet zo positieve awards zelf ophalen... om te vertellen dat de aantijging niet klopt. Een van de dingen in het juryrapport.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 Dan nog even de beurzen. In New York zijn ze woensdag verdeeld gesloten gisteren. De onrust in de Arabische landen drukte stemming op Wall Street nog steeds. En tegenvallende kwartaalcijfers van chipfabrikant Texas speelden ook een rol. De Dow Jones sloot nagenoeg gelijk. Nasdaq eindigde 15 procent in de min. En de Nikkei is momenteel aan het dalen, staat op 1,2 procent. weer dit overzicht, Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio 1. Daar vindt u de podcast. Het is 15 minuten over zes. Het toonaangevende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone heeft aan zijn lezers gevraagd wat de beste live act aller tijden is. Nou, de top 10 die daaruit voortgekomen is, bestaat helemaal uit rockbands. Met op 3 de The Who, op 2 de Rolling Stones en op 1, jawel, de Boss, Bruce Springsteen. One, without a patch for the party to go. But you know she'll get by. Trying to keep your hands warm from the hole in the shoe that the snow come through and to the bone. Now you better go home. Het was een cover van Bruce Springsteen, Love of the Common People, overigens live vanuit Dublin. Bijna tien voor half zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. Ze werd de moedigste vrouw van Mexico genoemd. Marisol Valles was twintig jaar en de jongste politiechef van Mexico, omdat niemand anders het durfde te doen. Eind vorig jaar trad ze aan, maar nu is ze gevlucht naar de Verenigde Staten, waar ze op dit moment asiel aanvraagt. Correspondent Marion van Rooijen, Marion, wat is er gebeurd dat ze het nu opeens toch opgeeft? Ja, doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen door de drugskartels. Uh, en een poging tot ontvoering. Wat in haar deel van Mexico betekent... dat het dus op de grens met de Verenigde Staten... het betekent gemarteld worden... in haar geval verkracht worden... en vervolgens in stukjes gehakt. En dat is geen grapje. Want zo is het met al haar voorgangers gegaan. Meer dan een jaar was in haar stadje dus geen politiechef meer. Omdat de laatste ook ontvoerd was, eh, gemarteld en zijn afgehakte hoofd uiteindelijk eh, voor het politiebureau gegooid. Als een soort waarschuwing van blijf met je poten van onze kartels af. Hmm. Nou kan ik mij nog heel goed herinneren Marion, dat we jou spraken toen dit bekend werd. Dat zij daar politiechef zou gaan worden. Het was bekend, wij maakten ons toen, uh, uh, waren toen ook zeer verbaasd erover dat zij uh, dat ging doen. Ook omdat ze zo jong was. Zij wist toch van tevoren wat haar te wachten stond? Ja, sterker nog. Ik heb haar gesproken. Ik ben er geweest. En zij zei... Luister, ik, ik ben twintig. Uh, uh, ik heb een kind van één jaar. En ik wil dat, uh, dat kind een eerlijk Mexico leert kennen. Het kan toch niet zo zijn dat je continu moet buigen voor die drugskartels. Het, je moet er iets aan doen. Als niemand meer wat doet, dan is het land ten dode opgeschreven. Dan is er geen democratie meer, dan is er geen rechtssysteem meer. Dan is er niks meer. En uh, zij heeft dus besloten om ja, dan maar tegen alles in te zeggen van nou, ik ben een vrouw. Alle politiechefs zijn altijd mannen. Laat ik het nou maar proberen, want ik moet iets doen voor mijn kind. Maar was ze daarmee dan een beetje naïef, Marjon? Nee, nee. Het, het, het viel me op toen ik haar ook leerde kennen... Uh, kijk, het is wel iemand die criminologie heeft gestudeerd. Het is iemand die... Uh, ja, ze kwam op mij uh, heel, heel slim over. En ze zei ook van... Luister, ik ben niet zo stom dat ik uh, ga vechten tegen de drugskartels. Laat dat uh, het leger maar doen. En de federale politie. Ik ben gemeentepolitie. Wat ik wil is preventie... Uh, ik wil een, een verandering van het imago van, van de politie. Ja, want die politie staat in Mexico altijd op de loonlijst van de drugskartels. Ik wil niet op die loonlijst staan, maar ik ga ze ook niet van, uh, frontaal aanvallen. Heeft ze uiteindelijk nou iets bereikt, Marion? Of is dit gebied, dit gevaarlijke gebied, nu echt ten dode opgeschreven? Ja, dit is gewoon uh, het, het drama der drama's. Dit betekent, je kan dus helemaal niks. Zij heeft... In alle interviews gezegd, ook ze is wereldwijd beroemd geworden... doordat ze zo jong was, doordat ze vrouw was, doordat ze dit allemaal durfde... heeft ze gezegd van, ik ga de drugsmafia niet aanpakken. Ik ga alleen maar zorgen dat er iets sociaals gebeurt. Nou, kijk wat er gebeurt. Het is gewoon het einde van, van, van ja, de democratie daar. Als correspondent in Latijns-Amerika, Marion van Rooijen. Het is eh, negen minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan vanochtend voor het eerst naar Karin Alberts. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Waar ben jij? Nou, ik ben langs de N50 uh, in de buurt van Zwolle. En hier ga ik het hebben. Nou, laat ik alles beginnen. Laat ik beginnen met een klein raadseltje zo op de vroege ochtend. Uh, Rara, vier jaar geleden waren er nog acht van. En na vorige week is er nog maar één van. Hmm. Waar heb ik het over? Ik heb geen idee. Vishotters. Nou, Vishotters, ja, dat zou kunnen. <laughs> Nee hoor, provincies waar het oh. CDA de grootste is. Want zo dramatisch is het voor het CDA geweest. Vorig, of vier jaar geleden waren er nog acht provincies in Nederland... waar de het CDA leidend was bij het vormen van het college van gedeputeerden. En ja, dit jaar, vier jaar later, is het alleen nog maar in Overijssel het geval. Mm. En die eer is aan CDA-lijsttrekker Theo Rietkerk. Hij is hier de afgelopen jaren al gedeputeerde geweest van ruimte en wonen. En uh, nou ja, hij is dus de grootste. Hij mag vandaag, want vandaag wordt de provincie geïnstalleerd... althans Provinciale Staten. En hij mag vervolgens gaan aangeven ja, hoe hij het onderhandelen wil gaan inzetten... ...en met welke partijen. Nou, in een overijssel is het CDA het grootste. En de PvdA is tweede. En uh, de PVV uh, heeft bijvoorbeeld vier zetels is niet enorm groot. Dus ik wil van hem wel eens horen ja, wat hij in zijn hoofd heeft, wat hij wil gaan doen en vooral hoe hij het wil aanpakken. En hij heeft me al uh, laten weten dat hij het hier op een hele aparte manier wil gaan doen. Dat, uh, een hele transparante manier. Nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik ga met hem ontbijten hier in een wegrestaurantje langs de N50. En later op de ochtend spreek ik nog met Ank Beileveld. een partijgenoot van uh, Rietkerk, ook CDA, maar zij is nu natuurlijk neutraal, want ze is commissaris van de Koningin. Maar ik ik kan me niet anders voorstellen of stiekem vindt ze toch ook wel erg leuk... dat in ieder geval haar provincie uh, het CDA nog steeds de grootste is. Ja, dan als een van de weinigen dus. Dank je wel, Karin. Spreken we je straks en horen we je met uh, Theo Rietkerk, de CDA-gedeputeerde. Het Nederlands bedrijfsleven wil dat de koppeling... tussen de gasprijs en de olieprijs wordt losgelaten. Want door de stijgende olieprijs wordt gas nu ook steeds duurder. Terwijl, als je dat aan de markt zou overlaten... gas een stuk goedkoper zou zijn. Maar de vraag is of de Nederlandse regering... als ontvanger van de aardgasbaten... wel zit te wachten op een ontkoppeling. Marieke de Vries is in gesprek met werkgeversvoorman Bernard Wientjes... die mee is met het staatsbezoek aan Qatar. Meneer Wientjes, er is op dit moment veel discussie... over de koppeling tussen gas- en olieprijzen... Um, zouden die losgelaten moeten worden? Nou, die koppeling is in Nederland. Op de wereldmarkt uiteraard niet. Daar is gewoon vraag en aanbod. En je ziet door de enorme stijging van aanbod van gas... met name uit Qatar, maar ook uit andere landen zoals Algerije... zie je dus de prijs dalen. Dus het prijsverschil tussen aardgas en olie... op basis van calorieën, zo moet je dat berekenen... is aanzienlijk groter geworden. En dat heeft natuurlijk een enorme druk op de koppeling. Wat betekent dat voor Nederland? Ja, als de koppeling onder druk komt te staan en, en uiteindelijk losgelaten zou worden... betekent dat dat de consument natuurlijk minder gaat betalen voor zijn aardgas. En dat is mooi. De... Fantastisch, niet alleen de consument, maar ook wij als bedrijfsleven. Energie is een belangrijke grondstof. Voor de overheid betekent dat natuurlijk dat ze minder inkomen krijgen. Want hoe hoger de aardgasprijs, hoe meer inkomen voor de overheid. Dus dat is wat minder gemaakt. geld in de schatkist? Dat is minder geld in de schatkist. Maar aan de andere kant zeg ik altijd: als wij als bedrijfsleven minder betalen voor onze energie, zullen we meer winst maken. En er moet weer meer geld in de schatkist doen. U denkt uh, dat die koppeling wordt losgelaten binnenkort? Ik heb geen idee over de tijd. Het is een stuk, uh, Nederland is een hele bijzondere situatie door onze eigen aardgas... waardoor we die koppeling hebben vanuit zeg maar, de overheid georganiseerd. Maar als de wereldmarktsontwikkeling gaat in de richting van de ontkoppeling... omdat de verschillen de, tussen de prijzen te groot worden... zal Nederland ook moeten volgen. Minister Verhagen, wordt het tijd om die koppeling los te laten? Nou, je ziet dat de gasmarkt dat die steeds vrijer wordt. En dat betekent dus ook dat de gasprijs dat die ook niet per se gekoppeld hoeft te zijn aan de olieprijs. Bedrijven die, uh, staat het ook vrij om elders gas in te kopen... tegen ...een lagere prijs. En dan staat het hun vrij om... Een prijs te berekenen die niet gekoppeld is aan de olieprijs. En overweegt de Nederlandse overheid dan ook om die koppeling in zijn geheel los te laten? Het zijn lange termijn contracten uh, waar dus al een prijs is afgesproken. Uh, en daar, ga je dus niet, daar kun je niet van de ene dag op de andere dag uh, vanaf. Maar goed, als dat contract opnieuw gesloten moet worden, denkt u er dan over? Uh, voorlopig denk ik niet aan het sluiten van nieuwe contracten. Het NLS Radio 1 -journaal. In de Champions League hebben Tottenham Hotspur en Schalke 04 zich geplaatst voor de kwartfinales. Tottenham schakelde AC Milan uit door in Londen de Italianen op 0-0 te houden. De eerste wedstrijd had Tottenham nog met 1-0 gewonnen. Verslaggever Frank Wielaert. De wedstrijd opende in een enorm tempo. En toen de rook was opgetrokken was er het overwicht van AC Milan. Het leverde ook kansen op vrije trap. Ibrahimovic, er was nog een grote kans voor Robinho. Maar die zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Gallas. De Noord-Londenaren hadden het bijzonder moeilijk tegen Milan... maar bleven in ieder geval voor de pauze overeind. Na de pauze de wedstrijd veel opener. Leuker ook om naar te kijken. Kansen aan beide kanten. Crouch nog voor Tottenham Hotspur, maar de grote kansen waren voor Milan. Pato schoot net naast en Robinho in de blessuretijd uiteindelijk nog... met een hele grote kans. Hij schoot net over... Uiteindelijk haalde Milan het niet. Zeedorf ligt uit de Champions League. Van der Vaart gaat een rondje verder. Zijn droom, samen met Tottenham Hotspur, gaat nog even door. Voor het eerst in de Champions League. En Tottenham haalt de laatste acht. Ja. Rafael van der Vaart was drie weken geblesseerd. En u hoorde het, gisteravond speelde hij weer voor Tottenham. In een wedstrijd waarin het accent vooral toch op de verdediging lag. Ja, een sterke verdediging. Kijk, Milan is natuurlijk geen kleine ploeg. Maar we hadden wel gehoopt dat we natuurlijk wat, wat beter zouden spelen vandaag. Maar ja, is dat niet gebeurd en je, je voelt dat ook... in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 Hij heb al vier keer gewonnen geloof ik, dus dat uh, zal het er niet zo erg vinden. Dan nog uh, Schalke, dat won thuis met 2-1 van Valencia. De eerste wedstrijd was in Spanje nog in 1-1 geëindigd. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Valencia scoorde als eerste in de Arena of Schalke, namelijk na 17 minuten. Prachtactie van Topal, veel bewegingen op de achterlijn... de voorzet richting Ricardo Costa en de Spanjaarden met de 1-0 voorsprong. En op dat moment stond Valencia dus in de kwartfinales... De bal ging wat makkelijker rond bij de Spanjaarden en Schalke had het lastig. Tot minuut 40. een prachtvrije trap van Farfan. Hoog over de muur en in het doel van de Spanjaarden. En dan krijgt de Duitse ploeg de geest. In de tweede helft komt er een goal van Gavranovic via de paal. Het leek wel biljarten. In de slotfase geeft Valencia veel ruimte weg. De ploeg heeft zeker kansen gehad om alsnog tegelijkmaker te maken. Maar er komt een 3-1 van Schalke. Ze kunnen met z'n allen af op de goal van Valencia. En hij mag het doen. Jefferson, varvan met zijn tweede. Huntelaar in de volgende ronde. En natuurlijk ook Raul, de Spanjaard in Duitse dienst. Hij speelde dus niet zijn laatste Champions League-wedstrijd. Maar, maar gaat door naar de volgende ronde. Ja, en ik zei 2-1. Maar het is 3-1 geworden. U hoorde dat. Er zijn op dit moment twee grote wielerkoersen bezig. In Italië is de Rabo-ploeg goed begonnen aan de Tireno Adriatico. Rabo's wonnen de eerste etappe, een ploegentijdrit. En omdat Lars Boom als eerste over de finish kwam... mag hij morgen de leidersstra aantrekken. En in Parijs-Nies doet die andere Nederlandse ploeg... Vacan Soleil het ook goed. Hun Belgische renner Thomas de Gent werd in de rit van vandaag derde... en heroverde daardoor de eerste plek in het algemeen klassement. De rit werd trouwens gewonnen door de Fransman Feclair. Radio 1 het, NOS Journaal. het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Libische militairen hebben drie verslaggevers van de BBC bijna 24 uur vastgehouden en mishandeld. Die drie werden in een legerbarak in Tripoli geblinddoekt, vastgebonden en onder schot gehouden. Nobelprijswinnaar Mohammed El Baradei wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Egypte... die mogelijk later dit jaar worden gehouden. Maar hij stelt wel voorwaarden. El Baradei doet alleen mee als er een heel nieuwe grondwet komt... en niet alleen een aanpassing van de huidige grondwet. De Dalai Lama treedt af als politiek leider van de Tibetaanse regering in ballingschap. Hij vindt dat het tijd wordt dat hij wordt opgevolgd door een leider... die vrij wordt gekozen door het Tibetaanse volk. De Dalai Lama blijft wel aan als spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten. En voor het tweede achtereenvolgende jaar is de Mexicaanse miljardair Carlos Slim... de rijkste mens ter wereld. De telecomondernemer voert met een vermogen van 74 miljard dollar... de ranglijst aan van het Amerikaanse zakenblad Forbes. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt vandaag een bewolkte en vooral winderige dag. De dag begint vrijwel overal droog en met veel bewolking. Later in de ochtend kan er hier en daar al wat lichte regen vallen. Er staat een stevige zuidwestenwind, die neemt geleidelijk aan toe in kracht. Aan het einde van de ochtend en in de middag staat er bovenland een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Aan de kust is de wind krachtig tot hard en daarbij komen ook windstoten tot 80 km per uur voor. Ook vanmiddag is er maar weinig ruimte voor de zon, alleen in het noordwesten kan het even opklaren. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Vanavond en vannacht klaar het vanuit het noordwesten verder op en de wind die gaat dan weer liggen. In het zuidoosten blijft het bewolkt en daar valt zo nu en dan ook wat motregen. Het komt dan af naar een graad of 4. Morgen, op vrijdag, zijn er zonnige perioden met in het binnenland enkele stapelwolken. En de middagtemperatuur ligt tussen 6 graden op de Wadden en 11 graden in Limburg. A ah, en de b verkeersinformatie De ochtendspits begint met enkele korte dagelijkse files in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De langste staat op de A7, Hoorn richting Zandam.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 Onrust in het Midden-Oosten en de Arabische wereld... betekent ook verdere onrust op de oliemarkt. De olieprijs blijft maar oplopen. Vatruwe olie kost inmiddels ruim 105 dollar. Hoogste prijs in 2,5 jaar tijd. Handelaren en deskundigen zijn bang dat de olie nog duurder wordt... als in het grote olieproducerende landen zo onrustig blijft. En Rick willem sprak met twee kenners van de oliehandel. Ik heb hier een uh, prijsgrafiek... Daarnaast heb ik nog wat andere schermen, uh, bijvoorbeeld een scherm waar de productprijzen uh, zijn uh, getoond. En een kaart eigenlijk van Libië waar we alle belangrijke olieinfrastructuur kunnen zien. In het kleine kantoor van PJK International volgen vader en zoon Kulse de oliehandel op de voet. En ook het nieuws uit het Midden-Oosten. Ja dat klopt. Elk bericht uh, wat weer wat meer uh, duidelijkheid geeft over de situatie in het Midden-Oosten. Die wordt gelijk uh, um, daar volgt gelijk een reactie op. In Kun de je prijs. dat gelijk zien in, uh, in de curve? Op uh, 2 maart was er een grote prijsstijging en dat kwam toen omdat er een bericht was dat de luchtmacht van Gaddafi aanvallen uh, uitvoerde op uh, um, rebellen bij olieinstallaties. Op uh, 7 maart uh, volgde een, uh, een grote prijsdaling. Um, toen ging het gerucht de ronde dat Gaddafi uh, uh, zou aftreden. Hoe komt het dat de markt op dit moment van die enorme klappers maakt? Er is heel veel onzekerheid in de markt. Uh, de markt is heel nerveus. Um, er is veel berichtgeving uh, vanuit het Midden-Oosten. Niemand weet precies. Wat waar is of wat niet waar is. En dat geeft een hele nerveuze uitwerking op de markt. Want waar zijn handelaren bang voor? Dat er een, een olietekort ontstaat. En, uh, dat de crisis zich verspreidt van Noord-Afrika naar andere delen in het Midden-Oosten en uh, nou ja, waar ze het meeste bang voor zijn... is natuurlijk dat de crisis overslaat naar Saudi-Arabië. Want daar komt de meeste olie vanuit het Midden-Oosten vandaan. Inderdaad. En uh, nou ja, als daar echt uh, uh, een kink in de kabel komt... dan uh, heeft dat grote gevolgen voor de, uh, het aanbod van olie. Piet Kulsen, u zit al 30 jaar in de olie. U heeft dus uh, ook uh, de oliecrisis in de jaren 70 meegemaakt. Dat kan nu eigenlijk uh, amper meer gebeuren omdat er altijd reserves zijn, strategische oliereserves. Dat klopt, uh, ieder land heeft uh, tegenwoordig strategische reserves die dan ingezet kunnen worden. Als het inderdaad uh, erg uh, echt slecht gaat, het is wel zo dat dat op dit moment niet het geval is. Dus uh, die strategische voorraden die zijn er dan wel, maar die worden dus niet aangesproken. Stel ja, maar dat er echt wat gebeurt in het Midden-Oosten, ja, dan kan je misschien wel een nieuwe oliecrisis krijgen. Dat klopt natuurlijk op het moment dat uh, in de, de situatie in het Midden-Oosten zou verslechteren. En daar spreken we dan bijvoorbeeld saudi arabië wat dan een van de belangrijkste producenten is, die dan misschien uh, niet meer zou produceren. Ja, dan uh, zal zeker uh, aanspraak gedaan worden op die strategische voorraden. Hoe groot is die kans dat er een nieuwe oliecrisis komt? Ik denk dat dat niet al te groot is, omdat uh, uiteindelijk de belangen in het Midden-Oosten dusdanig groot zijn voor iedereen die daar uh, aanwezig is, uh, om het niet zo ver te laten komen. U verwacht niet dat het gebeurt? Dat klopt. Geen autoloze zondagen in de nabije toekomst? Klopt. Dus Piet Kulsen van PJK International. Samen met zijn zoon adviseert hij grote spelers op de oliemarkt. Zeven minuten over half zeven. Een vogeltjesdans uitgevoerd door meer dan 60.000 spreeuwen. U kunt het gaan zien in het Utrechtse Campinga-plantsoen. Volgens de vogelbescherming. Kamminga-plantsoen moet ik trouwens zeggen. Volgens de vogelbescherming kwam niet eerder zo'n grote groep spreeuwen samen in een Nederlandse stad. Volgens verslaggever Matthijs Holtrop was er ook en trof Lars Soering van de vogelbescherming. Het Kamminga-plantsoen is de place to be, hè. Ja, als je nu om je heen kijkt, hier nog wat eenden zitten. Maar uh, boven ons in de lucht, daar uh, beginnen zich al kleine groepjes spreeuwen te verzamelen. Ik zie daar al een groepje van zo'n zo 30, 40 uh, spreeuwen aankomen. En dat gaan er zo dadelijk steeds meer en meer worden. Tot dat aangegroeid tot een groep van vele tienduizenden vogels. En dat is dan echt een fantastisch gezicht. Waarom eigenlijk? Uh, ze slapen hier in de buurt van, uh, van deze wijk, ergens langs het Amsterdam Rijnkanaal in de struiken. Het zijn hele sociale dieren, dus die, uh, die willen even contact leggen voordat ze met z'n allen de nacht doorbrengen. Oh, kijk, krachtig. We beginnen echt in een enorme groep nu rond te vliegen. En, uh, ja. Het is een hele lange lens op je camera. Wat zie je precies? Nou, het is een uh, enorme groep spreeuwen die, uh, die echt in allerlei mooie vormen. Het is een soort van grote ameuben in de lucht eigenlijk. Of een soort van lava lamp qua, um, qua bewegingen. Die roofvogels zijn die er ook. Nou, ik zie wel af en toe die, die, uh, die groep heel erg scherp zwenken. En meestal is dat een indicatie dat er een roofvogel in de buurt is. En ik heb net al inderdaad een, een sperwer zien vliegen. Dat is ook een roofvogel die, uh, die echt graag een uh, spreeuw snackt. Um, een spreeuw snack? Wat zou je nou? Ja, een spreeuwtje eet. Dat dus is natuurlijk een, uh, een prima maat uh, vogel om te eten voor een roofvogel. Dus, uh, ja, ze, dus de paniek slaat echt toe. Je ziet ze de snelheid die neemt toe. Ze beginnen hard te zwenken. ...en ze in alle richtingen te verplaatsen. Dus de, daar moet iets tussen zitten. Zes fotografen op een rijtje. En zodra de vogels weer beginnen te zwenken... ...dan uh, klatert het ook van het uh, geklik van de foto's. Van de apparaten. Maar het is natuurlijk ook een spektakel... ...wat je als, als fotograaf niet, uh, niet, niet kan laten passeren. Oh, dit is echt prachtig. Zijn echt... Duiken zijn ze met z'n allen naar beneden. Ja, maar er zit echt een roofvogel achter ze ja, maar... aan nu. Want... Er moet hier een slechtvalk nu tussen zitten. Je ziet ze echt in, in enorme snelheid ineens alle kanten opgaan. Oh, kijk nou wat er nu gebeurt. Pik zwart is het nu. Ja, die, die, die zwerm die verdicht zich helemaal. Er zitten nog geen, geen vleugellengte meer van elkaar verwijderd, die spreuwen. En uh, ja, zo'n slechtval kan zich dan totaal niet meer oriënteren. raakt volledig uh, zijn, uh, zijn focus op een uh, potentiële prooi kwijt. Lijkt, het lijkt wel één groot organisme geworden. Ja. Wie fotografeert u? Dus ik ben, ik ben semi-professioneel natuurfotograaf, zoals dat zo mooi heet. Ja. U uh, woont hier in de buurt, hoorde ik net. Ja. Heeft u al veel uh, van de vogels meegekregen? Ja, nou, ik heb, uh, dit is mijn vierde bezoek hier ondertussen. En ik heb al een paar keer geluk gehad. Ik heb uh, onder andere mogen waarnemen hoe slechtvalken twee slechtvalken tegelijk, indoken op de groepen met spreeuwen. Ja, dat leverde fantastische beelden op. Dus ik was exact op het juiste moment op de juiste plaats. En uh, heeft u letterlijk ook nog iets meegekregen van de vogels? Um, ja, vooral gisteren. Gisteren stond ik rechtstreeks onder de grote groep. Ik denk dat ik, euh, nou, laat ik het zeggen, een stuk of 30, 40 vogelpoepjes in mijn haar had. Dus een douche was vrij noodzakelijk na afloop. Ja. En dan regent het poep? Dan regent het poep en je hoort het ook letterlijk uit de lucht komen vallen. Je hoort het niet zoveel roepen, maar de poep hoor je gewoon druppen alsof het echt regent. Het is een uh, bijzonder gek gezicht. Allemaal mensen met een paraplu op straat, terwijl er geen wolkje aan de lucht is. En de zon al langzaam onder begint te gaan. Het is de poep... Die regent uit de lucht. Spreeuwenpoep. Dit moet u uh, volgens mij wel kunnen horen. Een gigantische zwergenvogels die nu van het een of andere moment... om een uur of zeven uit de lucht valt. Bijna recht naar beneden vliegt. En met z'n allen in een stuk of tien bomen vliegen. En dat raast dan met een noodgang zo door de bladeren. Door, langs de takken. Dat maakt weer een gigantische herrie. En als de bomen helemaal vol zitten... Wordt het dan ook rustig? Ze blijven gewoon doorkwetsen de hele nacht. Ja? Heel rustig, ja. En dan vertellen ze gewoon waar ze eten kunnen halen. Het oh ja? is niet te geloven, maar het is zo. De bomen zijn helemaal wit geworden hè, van de poep. Ja, die zijn heel spierwit overal. En het stinkt als het wel. Um, hoeveel hebben we er nou gezien? Nou, ja, het is ontzettend moeilijk te tellen. Maar we uh, nou ja, denken dat het er uh, toch minstens zo'n 30.000 geweest zijn vanavond. En nu? Oogjes dicht en snaveltjes toe? Ja, nou is kwetteren nog wel even door, hoor. Dat, uh, voordat de snaveltjes toegaan, dat duurt nog wel een uur. Maar uh, ja, goed, dan uh, tot aan het licht uh, morgenochtend. zal het toch pitten zijn voor ze. Ja. Nou, excuses voor al die vogelpoep op uh, dit vroege tijdstip. 12 minuten over half zeven is het. Beelden gingen de hele wereld over in december vorig jaar. Beelden van de Russische premier Poetin... die op een Benefietconcert voor kinderen met kanker... de hit Blueberry heel ten gehore bracht... Maar in Rusland vraagt men zich drie maanden later af... wie is daar eigenlijk beter van geworden, van dat zingen van Poetin... en vooral van dat Benefietconcert. Kizia Hekster vertelt over Poetin en Blueberry Hill. Hij was zoals altijd de ster van de avond, de Russische premier Vladimir Poetin... toen hij op het Benefietconcert achter de piano ging zitten. sterren als Sharon Stone, Mickey Rourke, Gérard Depardieu. Ze konden hun ogen nauwelijks geloven toen hij ook nog Fats Domino's klassieker begon te zingen. Maar de Russische premier deed het graag. Het was voor een goed doel, geld ophalen voor kinderen met kanker. Kaartjes waren te koop voor tussen de 10.000 en 20.000 euro. En voor dat bedrag kon je eten en drinken aan de tafel naast Mickey Rourke en van Vladimir Poetin genieten. Alle tafels waren uitverkocht. Maar van de feestvreugde en de euforie van toen is nu nog maar weinig over. Vorige week verscheen een noodoproep van Olga Kuznetsova. Haar dochtertje Lisa van 13 heeft kanker en mocht in december samen met de Russische premier op het podium komen. Maar drie maanden na het concert is er nog geen cent overgemaakt naar Ziekenhuis 31 in Sint-Petersburg waar zij behandeld wordt. Of naar een van de andere ziekenhuizen die geld zouden krijgen. Een misverstand, zo haaste de woordvoerder van de premier zich te zeggen. Die zeker wist dat het een kwestie van tijd was voor het geld over de brug zou komen. Maar daar lijkt het bepaald niet op. Want inmiddels heeft het fonds dat de avond organiseerde laten weten dat het doel van de avond was aandacht te trekken voor de positie van kinderen met kanker en niet om geld op te halen. Dat dat wel in de uitnodigingen stond doet een woordvoerster af als een misverstand. Verder is er vooral heel veel onduidelijk. Want hoeveel geld is er eigenlijk opgehaald die avond? En als het niet bij de ziekenhuizen terecht is gekomen, waar is het dan wel naartoe gegaan? Geen commentaar, zegt de organisatie. Een club die na enig speurwerk van Russische journalisten zelf ook op zijn minst verdacht blijkt. Ze hebben geen officiële registratie en waren in het verleden betrokken bij dubieuze transacties. Onderzoeksjournalisten hebben de smaak van dit schandaal nu te pakken en graven verder. Meer vervelende onthullingen volgen ongetwijfeld. Het feestje van Vladimir Poetin die zijn thrill kreeg op Blueberry Hill. Het is inmiddels behoorlijk verpest. Toch nog applaus om meteen aandacht voor een heel oud zakmes. Heel oud, lag zomaar in een groentetuin tussen de aardappels. Hoe dat zit, hoort u straks. Is maar even naar Kees Kwaks. Hoe is het uh, deze ochtend, Kees? Goedemorgen, Lara. Nou, het is uh, nog niet al te druk. Uh, eigenlijk valt het me best wel mee. Een kilometer of 20 staat er. Dat is niet meer dan het uh, normale aanbod uh, in de regio's Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De langste file is op de A7 Hoorn en Zaandam bij Weideworm, maar 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, 4 kilometer per knop het En verder opvallend in het zuid is het nog erg rustig vanwege de voorjaarsvakantie. Oké, okay. dan liggen ze nog steeds hun roes uit te slapen, vermoed ik. Ik denk hè? van wel. Uh, je, uh, Kees, verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee, ik denk dat we een, een redelijk normale ochtendspits tegemoet gaan. Uiteindelijk zal die ergens leiden tot 150, 160 kilometer, denk ik. En dat okay. is heel normaal. Tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een paar weken geleden dook het op tijdens het oogsten van Chinese aardappels. Lijkt me op zich al bijzonder. Stuk gereedschap van 6000 jaar oud dat je kunt vergelijken... met zo'n Zwitsers modern zakmes. De vinder, amateur, archeoloog Heug pieter Lagerwerf. Goedemorgen. Dag. Was, was er een met tandenstoker? Sorry, wat zeg je? Was er een met tandenstoker? Uh, nee, dit. Dus Wat wel? Een, een drietal functies heeft dit mes. Zoals? Een mes. Een ja. dubbelzijdig snijblad van vuursteen, Een priem om gaatjes te boren. Uh, of in bot, of in weer, of in hout. En een schrapertje. Een uh, schrapertje dat dient om... Uh, werd over het algemeen gebruikt om uh, bij verse huiden de vleesresten daaraf te schrapen zodat het huid, uh, het, het uh, die er gebruikt kan worden. En, en kunt u eens uitleggen hoe dat mes er, uh, eruit ziet voor de luisteraars? Want ja, uh, ja kijk, wij, als, wij, als, wij, als wij beginnen over een Zwitser zakmes, dan denken we natuurlijk <laughs> aan een uitklapbaar uh, rood mes. Maar dat zal, dat zal in dit geval niet, niet zo zijn, vermoed ik. Nee, het is een uh, vuurstenen kling, heet dat. Een, een uh, blad. Min of meer een, een wil, de vorm van een wilgenblad, zegt u dat iets? ja. Yeah. Uh, met een puntje aan één kant Daarom. en afgerond aan de andere kant. Oké. Okay. Uh, de puntkant is dan de priem en de afgeronde kant is dan de schraper. En uh, de, zijkanten, de lange zijkanten van het blad zijn dan aangescherpt met uh, hele kleine tikjes. Zodat je een soort ja, zaagachtig iets krijgt. Ja, ja dus, dus de gebruiker moest het op een bepaalde manier vasthouden zodat hij uh, weer een andere functie kreeg? Ja, ja. door Houden, krijg je of de printfunctie, of de functie of de snijfunctie. Snij en dat weet u zeker? Het kan niet, niet zo gesleten zijn of er zijn nee, stukjes nee, nee, afgebroken? Nee? Net zo goed als iedereen in de wereld een Zwitser zakmes herkent, is dit voor archeologen herkenbaar als een multitool uit de cultuur Een multitool? En, en ja, hoe... Ja, meerdere, een, een voorwerpje wat voor meerdere... Ja, ik begrijp het. Ja. En, en hoe is het gevonden tussen de, tussen de aardappels? <laughs> een vriend van mij? Die uh, studeerde aan de landbouwhogeschool. En die, heeft, die experimenteert met diverse uh, exotische gewassen... om te kijken of er iets uh, ja, nieuws te halen is in de biologische landbouw. En hij heeft een, een soort aardappel gebruikt uit de Chinese bergen... die klimatologisch wel overeenkomt, maar nogal diep in de grond zit. En om die eruit te halen moest hij een halve meter diep graven. En toen hij bij de aardappel kwam, sneed hij met dit mesje in zijn eigen vingers. Aha. Het was na 6000 jaar nog steeds zo scherp dat, uh, dat hij het op die manier gevonden heeft. Ja. Dat is wel bijzonder, ja. Ja, nee. Dat, uh, en aangezien hij mij kent en mijn fascinatie met uh, uh, vuurstenen werktuigen, ben ik direct, uh, is hij direct naar mij toegekomen. Met: ja. Kijk eens waar ik me. Kijk eens, ik snij me nou weer aan die rolhobby van jou. Toen <lacht> <lacht> had ik zoiets van: Zeg. <lacht> uh, deze ken ik niet, deze vind ik bijzonder, deze laat ik zien aan de. De van Wageningen, en die werd direct heel erg enthousiast. Ja. En het is bijzonder dat, dat hij in Wageningen is gevonden, hè? want het, ja. de multi-tool was al wel bekend... Wel, ...op dit andere plaatsen een, gevonden, maar niet hier. Ja. Dit is een voorwerpje wat heel veel gebruikt is, uh, wat echt bijna kenmerkend is voor de cultuur. En dat zijn de allereerste landbouwers in uh, Nederland. Alleen tot nu toe zijn dit soort voorwerpjes niet boven Venlo gevonden, niet ten noorden van Venlo. Dat heeft te maken met de, met de grondsoort. Uh, de allereerste landbouw werd gedaan op lusgronden. Dat zijn hele losse gronden die, die heel erg vruchtbaar zijn. Omdat we toen nog geen ploeg kenden. Nee. En dus alles met de hand gebeuren moest. Uh, is die cultuur, heeft iedereen altijd aan gedacht dat die cultuur is niet verder gekomen dan nou, waar de lusgronden dus ophouden. Precies. Dat is richting Venlo. Maar ze blijken dus toch noordelijker dan dit aangenomen. Nou meneer Lagerweer... Het even... is de eerste keer dat er dus een voorwerpje gevonden wordt van die cultuur... Dus, ja. Zo kenmerkend voor de cultuur dat je nu ook nog zelfs een Zwitser zakmes zegt. Ja? Ja. Gefeliciteerd met deze vondst. En wij kijken nooit meer met dezelfde ogen naar zo'n Zwitser zakmes. Oké. Okay. Dank u wel. Voorzichtig met de opgave oh. van Chinese aardappel. Ja. Kan je snijden. Wij zullen uitkijken voor u. Oké. Okay. <laughs> Dank u wel. Bedankt. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan van uh, zeer zeldzame messen naar zeer zeldzame soorten mens. Uh, Karin Albers, <laughs> want jij ontbijt er met één vanochtend, hè? Ja, We ja, maken het wel heel mooi. Met de Theo Rietkerk en hij is de lijsttrekker geweest... bij de Provinciale Statenverkiezingen voor het CDA. De afgelopen jaren ook gedeputeerde geweest. En het bijzondere is, hier in Overijssel... dit is de enige provincie nog maar in Nederland... waar het CDA de grootste is gebleven. Vier jaar geleden waren dat nog acht provincies, nu nog maar één. Uh, ja, is het een beetje mixed feelings, Theo Rietkerk? Jammer voor de rest, maar wat hebben wij het goed gedaan? Nou, Wel een dubbel gevoel. Er zat natuurlijk aan te komen dat het CDA toch gehalveerd zou worden landelijk. En dat zou in Overijssel betekenen dat wij zeven, acht zetels zouden hebben. En wat heel mooi is, is dat wij met Overijsselse thema's, met eigen thema's en eigen mensen, elf zetels hebben gehaald en daarmee de grootste zijn gebleven in Overijssel. Het ligt echt aan die thema's, denkt u. Het feit dat u heeft benadrukt... we zijn er voor de provincie en niet voor de Eerste Kamer. Ja, we hebben heel scherp campagne gevoerd op thema's voor waar we over gaan. Bijvoorbeeld, wij zijn uh, voor de regionale economie en de energieagenda. Of wij zijn voor meer ruimte, ruimte voor de landbouw. Of we zijn tegen de extra goederentreinen die we niet tussen Deventer en Oldenzaal willen laten uh, rijden. En mensen hebben de vooragenda gesnapt, maar ook de tegenagenda. We, hebben, we noemen dat de burgeragenda. En dat betekent dat we in de steden in Overijssel, we hebben vijf grote steden... dat het CDA daar gestabiliseerd is of zelfs iets gegroeid. En op, op het platteland hebben we de meeste groei uh, doorgemaakt... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Dus dat is een heel mooi resultaat. Hij noemt het al, het platteland. Want Overijssel is natuurlijk echt een agrarische provincie nog... Uh, is dat ook uh, reden van het succes hier? Nee, ik noem u eens. We hebben vijf grote steden. Enschede, Hengelo-Almelo, Deventer en zolle uh, En in die grote steden, Enschede heeft 150.000 inwoners... dus dat is toch niet klein, daar hebben we, heeft het CDA zich gestabiliseerd. En in die steden hebben we heel gericht campagne gevoerd... op uh, de sterkte van de steden, op energielasten verminderen... want wij gaan over de energieagenda. Uh, en we hebben stad en platteland aan elkaar kunnen verbinden... in onze campagne als CDA. En dat is goed. Platteland heeft u natuurlijk meer de uh, agrarische thema's naar voren gehaald, kan ik me voorstellen. Jawel, maar ook thema's die te maken hebben met de kwaliteit van leven, met rust, met ruimte. De bestaande natuur onderhouden, want je ziet dat we heel veel natuur in Overijssel hebben. We hoeven niet, uh, zeg maar, heel veel ermee bij. Maar die bestaande natuur, die moet je onderhouden en die moet je beheren. En dat is goed voor de biodiversiteit. Nou, aan u vandaag de eer, de taak om het uh, ja, debat te openen... als het gaat om met wie gaan we straks regeren. Met wie gaan we een coalitie vormen hier in Overijssel. Um, u heeft daarvoor een hele bijzondere, transparante manier bedacht. Nou, dat houden we nog even geheim. Gaan we het over een half uurtje over hebben, Want dan mag u uit de doeken doen. Want het is uniek wat ze hier gaan doen in Overijssel. Maar hoe uniek, daar moet u nog even op wachten. Karin Alberts, zo dadelijk weer terug in het Radio 1 -journaal. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. 16 landen komen niet meer in aanmerking voor ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland. Heeft Trouw gelezen op een geheime lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgende week wordt de lijst pas in de ministerraad behandeld. Op de lijst staan drie zogenaamde donor-darlings. Bolivia, Tanzania en Zambia. Deze landen zijn voorheen toch als favoriet gezien om steun aan te verlenen. Bij het aantreden had de regering al besloten... om het aantal landen waar Nederland hulp aan geeft aanzienlijk te verminderen. Corporaties waarschuwen te weinig voor de gevaren van asbest, volgens de AD. Huurders komen wekelijks tussen... Eh, tijdens het klussen onbewust in aanraking met asbestvezels. En niet alle corporaties waarschuwen voor het kankerverwekkende materiaal. Blijkt uit een inventarisatie van de krant onder asbestinspectie en saneringsbedrijven. Verschillende kamerleden vinden dat alle woningcorporaties een asbestinventarisatie zouden moeten uitvoeren, zo nodig onder toeziend oog van de gemeente. Kamerlid Basjan Boghoven van het CDA noemt het zelfs een morele verplichting. De corporaties zijn niet wettelijk verplicht op dit moment tot het doen van onderzoek. Gisteren moest hij zich in de Tweede Kamer verantwoorden. En vanochtend opent de Volkskrant de aanval op CDA-minister Hans Hille van Defensie. CDA-strategisch even de weg kwijt, kopt het pagina-grote artikel. Hij maakt fouten als minister van Defensie, die hij kort geleden zwaar bekritiseerd zou hebben, volgens deze analyse staat aan de hele aan de vooravond van een grote reorganisatie... met 10.000 ontslagen en een miljard bezuiniging. Dan zijn er de incidenten op de Haagse Frederikkazerne en in Den Helder... en is er die pijnlijke toestand rond de drie militairen... die door Gaddafi worden gegijzeld. Voorheen stond hij altijd aan de zijlijn van het CDA... met advies en commentaar. Nu staat hij aan het roer en moet de weg dus weer snel terugvinden... volgens de krant. Het drinkwater wordt voorst duurder, volgens Spits. Drinkwaterbedrijven berekenen de kosten van zuivering door... Waardoor graanwater over een paar jaar enkele tientallen procent duurder wordt. Honderden miljoenen euro's worden doorberekend aan de klant. Sommige giftige stoffen die tien jaar geleden verboden werden... komen nu pas uit de bodem. Als gevolg van soepeler EU-regelgeving... kunnen landbouwbedrijven nieuwe bestrijdingsmiddelen gebruiken. Die hoeven niet meer in elk land apart getest te worden. Dit soort dingen jaagt de kosten omhoog en niet de vervuiler... maar de consument krijgt de rekening aan de spits. NSC Nex maakt zich zorgen over de speelplaatsen in Nederland. Buitenspelen zou saai geworden zijn tweederde van de kinderen zou vaker buiten spelen als de speelplaatsen leuker zouden zijn, zeggen de kinderen zelf... in een recente enquête voor Jantje Beton. Wipkippen lijken passé, kinderen willen meer ruimte en spannende veldjes. Is buitenspelen dan zo saai? vraagt de NSCNX zich af. Er zijn ook tal van andere redenen te bedenken... waarom het buitenspelen in het gedrang komt. Er is in de grote steden weinig ruimte voor leuke speelplekken. De EU legt strenge regels op voor speeltoestellen. En kinderen zijn verwend, geraakt met volle agendas. Computerspelletjes, kan ik me zo voorstellen. Buitenschoolse opvang versterkt het idee... dat het kind altijd vermaakt moet worden. Ja, daar kan geen tegen tegenop.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 Dit is Radio 1.